Het kabinet moet nu bepalen wat het met de motie doet, zegt Carla Dick-Faber van de ChristenUnie. Deze motie is aangenomen, ligt er een duidelijke uitspraak van de Kamer. We gaan weer terug naar de oorspronkelijke bedoeling van de wet dat de horeca 100% rookvrij is. En ik ontvang graag een brief van het kabinet hoe ze deze motie gaan uitvoeren. Eerder zei staatssecretaris Van Rijn dat hij volgende maand met een breder preventiepakket komt.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 President Obama maakt vannacht in zijn jaarlijkse State of the Union bekend dat het aantal militairen in Afghanistan volgend jaar wordt gehalveerd. Over een jaar zijn in dat land nog 34.000 Amerikaanse militairen, melden bronnen. Tijdens een bezoek van president Karzai in januari zei Obama al dat de planning is dat alle militairen volgend jaar naar huis gaan. En toen gaf hij nog geen exacte data voor de terugtrekking. Obama zei toen ook dat de Amerikanen dit voorjaar al veel taken willen overdragen aan het Afghaanse leger. En hij benadrukte wel dat Afghanistan er niet alleen voor staat en dat de VS en andere landen ook de komende jaren nog blijven helpen. TBS'ers die niet uitdrukkelijk zijn veroordeeld voor een geweldsmisdrijf kunnen toch langer dan vier jaar worden vastgehouden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.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 Het weer, af en toe zon. Vooral het noordelijk kustgebied maakt kans op een enkele lichte sneeuwbui. Het is rond of net iets boven het vriespunt. Morgen, op de meeste plaatsen droog, enkele zonnige perioden. Opnieuw ligt de middagtemperatuur rond 0 of 1 graden. En er staat maar weinig wind. ANUB-verkeersinformatie. Het begin van de avondspits... levert een paar korte files op. Op de A15 vanuit Europoort... bij Spijkenisse, 2 kilometer. A20 naar Gouda... bij Rotterdam-Krooswijk, 3. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort... bij de afrit Den Dolder, 2 kilometer. Dat komt door het ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.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 Dus ook als het om de cijfers gaat, is de Audi A4 Business Edition nu een wel heel aantrekkelijke keuze. Audi, voorsprong door techniek. Waar liggen de eilandjes van Langerhans? Wie waren de Hollandse meesters? En wat vieren we nou eigenlijk met Pinksteren? In de nieuwe EO-quiz Wat Weet Nederland? testen we de collectieve kennis van de Nederlander. Kijk en speel online mee met Wat Weet Nederland? Vanavond om vijf half op Nederland 2. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila. VPRO tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Met zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Maar eerst tijd voor Eurobureau. Fred Stroobans, teruggekeerd uit Straatsburg, zit hier. Fred, um, Jeroen Dijsselbloem... Uh, Koud, voorzitter van de Eurogroep. Of hij heeft zich al de haat van Cyprus op de hals gehaald. Wat is ja, er aan het is de hand? al bonje. Het is meteen bonje. <laughs> hij had gisteren zijn eerste vergadering met de Eurogroep. Hè. Dat zijn dus de ministers van Financiën van de eurozone. En die moesten zich ook buigen over een hulppakket. Een uh, Europees hulppakket dat uh, Cyprus uh, nodig heeft. Nou, toch voor eind uh, maart zoiets uh, denkt men. Het gaat over 17,5 miljard, omdat... Cyprus zwaar in de problemen zit. Dat heeft te maken met hun banken ook. Die in de Griekse staatsschuld gestonken zijn. is dus nogal een liaison dangereuse. Ja. Hè, zoals de Fransen dat mooi kunnen zeggen tussen Cyprus en, en uh, Griekenland. De kwestie is nu van um, wie gaan we dat laten betalen. In de toekomst uh, zal dus dat uh, permanente hulpfonds hè, van uh, Europa uh, zal een duit in het zakje doen. Maar hoe je het ook bent of keert, de vraag blijft. Eh, moet de Europese belastingbetaler daar nu voor opdraaien? Of, en de verleiding is dan toch weer groot... moeten de private eh, obligatiehouders eh, van eh, Cypriotische staatsobligaties... moeten die de bittere pil eh, slikken... Er valt natuurlijk politiek iets voor te zeggen, omdat Cyprus natuurlijk wel een beetje bekend staat. en was een rare plek. Een plek waar. Uh, een Russische vele... witwas. Uh, Precies, uh, Russische wereld. oligarchen. Er uh, wordt heel veel geld uh, uh, witgewassen. Dus de verleiding voor politici, bijvoorbeeld in Duitsland zijn verkiezingen, is groot om dan te zeggen... nou ja, kijk eens, uh, misschien is het toch niet zo slecht om aan onze publieke opinie uh, te, te vertellen... dat we er wel voorstander van zijn, uh, dat nou die lui die daar allerlei geld witwassen toch een deel van de schuld op zich uh, kunnen nemen. Nou wat, uh, gisteren had je dus die, die vergadering. En wat wil nou in het weekend publiceerde de Financial Times, een Britse zakenkrant... Een volgens hen uh, supergeheim memo... dat voorgelegd uh, zou worden aan die eurogroep. En waarin uh, drie opties voorzien werden om uh, Cyprus van de ondergang uh, te redden. En een van die opties uh, zou volgens de Financial Times... de radicale oplossing zijn, 50% haircut. Hè, dat zijn obligatiehouders die naar de, de kapper moeten... en dan een, een deel van, ja, van zeg maar hun ministerie moeten, ja, ja. moeten inleveren. En... Um, het rare is, is dat de auteurs... ...stond ook in de FT, de auteurs van deze memo... ...dit zelf ten stelligste afraden. Want we weten nog allemaal... ...dat dit ooit één keer zogenaamd uniek gebeurd is... ...voor Griekenland. Het is ooit bedongen door Merkel en Sarkozy... ...op het strand van Deauville aan de Atlantische kust. Dat uh, daar is dat achteraf heel veel uh, kritiek over geweest... ...omdat uh, economen, iedereen had zoiets. Nou, dat heeft maar echt de eurocrisis doen toeslaan... ...omdat dus de markten... Uh, bij de wetenschap dat ze misschien zouden moeten opdraaien... voor alle schulden van uh, andere landen in Zuid-Europa... dat daardoor zeg maar, heel Zuid-Europa besmet uh, geraakt is. Nou, om een lang verhaal kort te maken... in uh, die wetenschap uh, van de Financial Times... Uh, doken gisteren natuurlijk... Uh, je weet, journalisten hebben altijd slecht karakter... in de wandelgangen op gisteravond in uh, Brussel... en uh, zwaaiden met de FT... meneer Dijsselbloem, uh, hebben jullie dit uh, besproken? En toen zei Dijsselbloem dat de eurogroep geen enkele oplossing of geen enkel voorstel, voorstel uitsluit. Dijsselbloem had er echter geen rekening mee gehouden... dat in de briefingzaal, in de perszaal dus, dat daar ook... en je gelooft het of niet, de minister van Financiën van Cyprus zat... Ach, die natuurlijk bij de vergadering zat van die lui. En die moet achteraf dan, maar dit is onbevestigd geroepen hebben... dat uh, de voorganger van Dijsselbloem zoiets nooit gezegd... Zou oh, ja? hebben. Nou, toen hadden we al het eerste relletje van de heer Dijkstra. Wat mij nou verbaast. Uh, ja. Er wordt een, een politiek enorm moeizaam over gedaan. of er een Griek, Grieks-achtige lening naar Cyprus gaat. Maar waar hebben we hebben het over. 17 miljard. Naar ja. Griekenland ging vele malen meer. Ja, ja nou, maar kijk. Het, het, uh, het, het, het probleem met Cyprus is dat natuurlijk een, een klein land. En die 17,5 miljard is natu natuurlijk wel het hele jaarlijkse bbp. Dus relatief. Uh, is, het heel veel? is dat, is dat nu, natuurlijk ja. wel heel veel geld. En nogmaals, het zou voor bepaalde politici... in het noorden van Europa aanlokkelijk kunnen zijn... om uit te leggen aan de publieke opinie... dat zij dus die een beetje murky, hè, donkere, duistere uh, aandeelhouders... van uh, Cypriotische staatsobligaties, Russische oligarchen, witwassers enzovoorts... dat het uh, toch interessant is om aan de kiezer hmm. dan uit te leggen... dat zij een deel van de pil slikken. Wat, heel kort, Fred. Wat voorspel jij waar dit op uit gaat draaien met Cyprus? Nou, uh, uh, mijn mening is een beetje dat, en, en dat hebben we ook met Griekenland ook Cyprus is dus uniek. <laughs> en uh, veel van de problemen van die Zuid-Europese landen is een beetje uh, uniek. Dus ook voor Cyprus zullen ze wellicht een, een soort compromis, een soort uniek compromis hm. uh, proberen aan elkaar te breien, denk ik. Maar dat geld krijgen ze? Dat ja, komt in geval van geval dan, dan ook pakket moet er komen. Ja, ja. sowieso, oké. Okay. Goed, Fred Strobands met zijn eigen eurobureau. Dankjewel. Klinkende Munt met vandaag... Jacqueline Rijsdijk en zij is een professioneel commissaris. Dat betekent dat je commissariaten verzamelt. Hè? Ja. ja. En Marianne <coughs> Thijssen, zij is directeur van de Five Degrees. Bedrijf dat financiële producten bedenkt en ontwikkelt. En die, een, een voorbeeld wat de mensen kunnen kennen is Knap. Het systeem zit daarin. Ja, ja precies. Um, nou, twee dames met hun roots in de bankenwereld. Jacqueline bij de Nederlandse Bank en Marianne Thijssen bij ABN Amro. En uh, Toevallig de sector waar volgens onze minister van Financiën veel te veel verdiend wordt. Hij vindt dat er, dat, dat best wat minder kan. Ge, het krakeel was natuurlijk uh, hier tekort, daar te wijd. Uh, hij ging er niet over en waar moedigt hij zich mee? Nou, dacht Tessel ik, waar moet hij zich mee? Hij is zo langzaam ontzettend. Zelf werkgever eh, van al die banken die hij overeind houdt. Dus mag de man wat zeggen, alsjeblieft. Wat vind jij? Marianne? Ja, ik, ik vind... Uh, ja, hij mag best wat zeggen van mij. En, uh, hè, dus daar, daarvoor is hij ook politicus. Ik bedoel, daarvoor zal hij ook niet altijd geliefd zijn als hij wat zegt. Het is niet het, het, uh, de normale route... waarin natuurlijk een loonsverhoging of een verlaging hè, wordt besproken. Dat is natuurlijk via alle cao-onderhandelingen. Ja. Daar zitten de partijen in... Um, nou, dan zal de volgende vraag zijn: wat vind je hiervan? <laughs> um, uh, natuurlijk vind ik daar wat van. Ik. Um ja, ik vind het, ik vind het, de moeilijkheid voor mij zit hierin in, uh, dat het toch de, een beetje de, de, de, de trend lijkt te zijn... Hè, dat de bankiers het weer gedaan hebben. Hm. En uh, De bankiers hebben het ook voor een deel gedaan. Alleen, je gaat nu, je daalt af hè, in, naar iedereen die in een bank heeft gewerkt. Mm -hmm. En uh, de, ik vind in ieder geval iedereen kan je niet alles kwalijk nemen. Dan moet je naar een andere, op een andere manier daarna gaan kijken... En uh, daarin zeg ik dan, oké, okay, het is een moeilijke periode. Mm -hmm. Ze zijn gered. Ja. Uh, dan mag je misschien best wel eens gaan kijken... naar je uh, salarisopbouw. He, de structuur waar dat in ja. zit. He, dat heeft Capgemini eigenlijk ook al gedaan. Die heeft gezegd, van, luister eens even, jongens, de ja. he, ouderen... He, daar wil ik toch wel weer mee eens om tafel gaan zitten. Je kan niks afdwingen in dit land. Maar je kan er wel over gaan praten. En dat he, vind ik nog steeds, dat kan. En uh, als ex-bankier, weet ik ook, dat de salarissen bij de banken niet de laagste waren. Ja, want Jacqueline, dat wilde ik vragen, is, analyse is, het, in de is ja. het inderdaad, het is geen onzin dat uh, het, de, de arbeidsvoorwaarden als het gaat om, om, om, om geld, loon en allerlei zaken daaromheen, dat dat behoorlijk goed is ja, in de banksector? Ja, zijn, die zijn bij banken inderdaad relatief goed. Dus je ziet ook dat de stijging in de afgelopen twintig jaar is ook hoger geweest dan in andere sectoren in Nederland. Dus je ziet ook dat het niveau nu hoger is dan uh, gemiddeld in Nederland. Dus dat is zeker waar. Het is, het is behoorlijk royaal. Maar aan de andere long. kant wordt ook ja. gezegd dat die CAO's de laatste jaren ook weer behoorlijk uitgekleed zijn. Dus wa, wat is het nou? Ja, maar het is nog steeds vrij hoog. Dus nee. kan... En ik herinner me trouwens ook dat uh, volgens mij uh, uh, de topman van SNS al ongeveer een jaar geleden heeft gezegd... Is dat, dat de salarissen bij SNS best 10% naar beneden konden. Dat hm. zal die ook wel niet alleen voor SNS, maar voor de hele bankensector hebben bedoeld. Nou, dus dat weet ik niet. Gezien wat uh, er verder daarna bij SNS gebeurde, bedoelde die dat misschien wel alleen voor SNS. Nou, ja. maar goed, ook daar wordt dus, dus wel degelijk gezien dat de slaarzen bij de bank ja. uh, nou, relatief het is waar hoog zijn. Nou, dit dat in de, de afgelopen jaren dat inderdaad daar de, de, een andere manier van uitbetalen is gekomen. En dat een aantal dingen zijn geschrapt, dat er meer variabel in is gekomen. Ja. En, uh, lagere maar, bonussen, lagere, lagere pensioenen. Ja. Ja. Ja, pensioenen, ja, lager, maar nog steeds uh, uh, premievrij. Ja. Dus, de, de, uh, dus er, is, er, is echt, er is natuurlijk ruimte. Hè, dat, en dat zal uh -huh. niemand ontkennen. Ja. Maar uh, wel moet beleid en trouw hier, vind ik. Want ja. je, gaat, je gaat diep en je snijdt ook diep. Nou, het hè, bij heel, de mens. Ja. Nou, het gekrakeel ja. was daarom zo groot, omdat kort daarvoor Dijsselbloem, de minister van Financiën... in de Kamer verdedigde dat de nieuwe topman van SNS Reaal... die de zaak moet gaan redden, 5,5 ton gaat verdienen. En dat stond hij uh, uitvoerig te verdedigen. Dus dat, ja, dat, dat, uh, dat was in de tijd een beetje vreemd. En daardoor werd hij extra gepakt, met name door de bond De Unie. Want die, die man die was een partijzaggerijnig hierover... over die opmerking van Dijsselbloem. Maar dat is ongelukkig, toch? Ja. Nou ja, dat, dat is ook ongelukkig, dat dat natuurlijk zo samenvalt. Ja. He, maar dat betekent niet dat hij in alle twee ongelijk heeft... ook al lijkt dat ongelukkig. Het kan allebei waar zijn. Het kan allebei ja. waar zijn. Ja. En, uh, maar wat jij ook zei is, het is, je moet natuurlijk wel oppassen... dat als je op een verjaardagsfeestje zegt... Ja, ik ben Bali -medewerker, medewerker bij dan en en ben je, en je ook een pomp voor je hoofd En, ja. en ja. Ja, ben je ook een graaier. Op ja. Eet. Ja. Eet. En, en ja. dat vind ik, hè, daar moet een beetje dus goed opletten... hoe je dit nu handelt. Ja. He, want ik, de, de, de andere kant van het verhaal is... en daar ben ik altijd nog wel vijfzaggereinig over is het, al die beloofde uh, uh, momenten met ambtenaren... dat daar verminderd moet worden, dat daar er zoveel weer ontslagen moet worden... wat nog nooit gelukt is. Nee. He, dus uh, dat zijn ook he, mensen die allemaal een, een goed salaris verdienen. Dus het, het probleem is, we moeten bezuinigen. Het moet ergens vandaan komen. Het zal bij ons vandaan moeten komen. He, gewoon wij die het salaris verdienen. Dus we zullen allemaal misschien iets moeten laten... Ja. Uh, dus richt je niet op één groep op deze manier, dat vind ik jammer. Ja. Oké, okay. okay, we blijven bij uh, de bankenwereld, SNS Reaal. Uh, nou, hij is genationaliseerd per 1 februari, we weten het, het hele verhaal, enzovoort. Maar nu blijkt uit een brandbrief van de Nederlandse bank, jouw oude baas, uh, Jacqueline. Dat in oktober vorig jaar, dat er toen al duidelijk was dat er keihard had moeten worden ingegrepen. En Pieter Lakenman die schrijft ergens dat omdat dat niet gebeurd is, dat onnodig veel honderden miljoenen meer gekost en wel een miljard, meen ik. Wat vind jij daarvan? Ja, dat weet ik. Het is altijd achteraf natuurlijk weer uh, heel goed weten hoe het had gemoeten. Ik heb die brief inderdaad ook gelezen van uh, begin van, van, van oktober vorig jaar. Um, ik denk dat er uh, de tijd is genomen om het, uit, het uiterste te doen, om te kijken of er een oplossing was die uh -huh. uh, niet, dat, dat niet de nationalisatie zou zijn. Um, en dat de Nederlandse bank op spoed aandringt, dat, dat vind ik heel passend. De situatie was ook uh, best serieus toen. Maar... Um ik denk dat er alles is gedaan. Dat, dat heb je ook gelezen in de kranten. Gepoogd is het om, om, om op een andere manier tot een oplossing te komen. En dat uh, is uiteindelijk niet gelukt, wat natuurlijk heel spijtig is. Maar het is dus niet is zo, zo dat je kan zeggen... als je die brief leest, die is via RTL hè, naar buiten gekomen... Ja. Uh, dan is het niet zo dat ze daarin de minister manen... om nu maatregelen te nemen... en dat hij gezegd heeft, weet je, ik wacht nog lekker een maand of drie... en dan ga ik nationaliseren. Dat kan je niet uit die nee, brief halen. Nee, dat kan je he? absoluut niet uit die brief halen. Nee, maar wel hoe langer je nee. wacht, hoe meer het gaat kosten. Dat, heeft, dat, dat lees je er, er wel uit. natuurlijk. Ja. Ja, ja. Marianne? Ja, dat, dat vind ik altijd een, een lekkere vrijbrief. Hè. Dus uh, dat, dat, dat soort dingen erin te zetten. Langer Heb je, je, je altijd gelijk? Ja. Ja. Ja. ja. Dat is voor mij een... Uh, ik, de, de, ja, de, maar dat is natuurlijk de hele discussie die eigenlijk al langer woedt. Hoe onze uh, toezichthouders, hè, hoe hard die zelf mogen ingrijpen. Of hè, waar ze moeten eindigen. Nou, daar hebben ze niet. De, in mijn uh, idee staan ze wel wat doelpunten achter daar. Mm -hmm. he, en uh, SNS is, is voor mij niet van, uh, van vorig jaar oktober. Maar dat is misschien wel van uh, 2011 oktober al. Nou, he, om, en, en, ja. en, en daar zit voor mij een beetje de crux. Uh, eigenlijk van het begin van, van met het overnemen van die portefeuille... de extreme groei die er is geweest. De overname van bouwfonds in ja, 2000. Ja, ja. Ja. Dat is in 2006 ja. of zo. Was ja. Dat, ja. Ja. He, en en dat, daar zit ook... De, het, ze zijn toen volop in het onroerend goed gegaan. Ze zijn uitgebreid. Ze hebben overgenomen. Al die soort ja. dingen die ze... Hè, dus en mensen overnemen, uh, bedrijf overnemen en in een nieuwe uh, uh, de, de, de, de branche voor jezelf gaan, een branche vreemd voor jou op dat moment. Dat vergt aandacht. Mm -hmm. En als je die niet kan geven, ja. dan heb je dus hele grote risico's dat fout gaat. Ja, en ik bedoel, dat is een road to succes, maar het ja. kan ook een road to disaster zijn. En dan vind ik dat had DNB dat die zit daar per kwartaal. Je hebt kwartaalgesprekken en al dat mm -hmm. soort dingen met DNB. Nou, daar moet je. Ja, dan, dan denk ik, dan moet je toch iets harder daarin zijn. Jacqueline, ja, ja. so, er zat nog een, een aardige les, vonden wij althans... maar voor jou is het misschien allemaal oud nieuws. Een, een les van de, in dat rapport, in die brief van de DNB... namelijk dat de structuur van de SNS... Met, uh, een, een hele groot, met veel spaarders, met een hoop spaargeld... en een verzekeringspoot... dat dat de zaak heel extra kwetsbaar maakte. Dat was wat die holding zo moeilijk uit elkaar te halen. Die verwevenheid ja. boven in de top in de holding maakte het heel lastig om, de, om het stuk uh, hè, wat, wat wat wat wat ik zou maar zeggen dat de etterende sfeer was om die eruit te halen. Dat, dat is waar. dat. dat... Uh, wisten we ook al mm -hmm. dat dat heel lastig zou zijn. En daarom heeft Dijsselbloem ook nu gevraagd om, een, uh, om die wet um, weer aan te passen. Nou, die om elke bank wet. zo in te richten dat je dat wel degelijk uh, kunt splitsen. En dus ja. niet uh, de situatie zoals die nu bij SNS is. Maar dat je die combinatie nooit moet maken eigenlijk. Dat de lees ik er eigenlijk uit. Dat, ze dat, dat, dat de zeggen. combinatie nooit moet maken, dat heb ik, dat heb ik niet uitgelezen. Maar mm. wel dat het makkelijker uit elkaar te halen mm. moet zijn. Nog eventjes kort bij SNS uh, of over SNS. Dan hebben we over de aandeelhouders. Uh, onder andere de uh, verenigd in de vereniging. Ja van uh, effectenbezitters die een zaak beginnen, hopen op een schadeclaim. Ze gooien het voor een groot deel op wanbeleid. Ze willen in elk geval de onderste steen boven. Of daar nou geld aan zit of niet. Maar om alles bijna uur voor uur in beeld te krijgen hoe het gebeurt. is een heel principiële zaak. Het kan jaren gaan duren. Maar maken ze een kans dat daar iets uitkomt, Jacqueline? Dat, ik, ben, ik ben geen rust. Ik nee. zou het niet weten, maar ik heb begrijp je? Uh, dat ze ik, doen? Ik, ik snap het wel. Ze willen die nieuwe wet natuurlijk ook toetsen, die interventiewet, die nu voor het eerst gebruikt is. Dus ik, ik snap wel dat ze, uh, dat ze dat ze willen toetsen. Of, uh, of die gebruikt is op de manier zoals die ook bedoeld ja. is. Door maar te Marian Marianne Thijs, die ja. ook hier in het panel uh, regelmatig zit. Het lijkt, ik hoorde vorig op de radio, waar die het heel hard over valt, is het feit dat de. Uh, de, de obligatiehouders en aandeelhouders niet alleen hun inleg ontnomen is... maar ook hun recht ja, ja. op een schadevergoeding. Ja. Dat gaat wel ja. ver, inderdaad. Nou, dat, dat vind ik ook echt... Een, ik denk ook dat dat de stap is die, uh, die later teruggetrokken moet worden. En Voor mij kan, kan dat niet. En dat is wat ook een aantal juristen zegt, dat die, dat die stap een, een, een, een stap te ver is. Ja, ja. te ver is. Ja. Je kan niet iemand een recht ontnemen om. bedoel je, je onteigent hem en daarna is die mond dood. Ja, ja dat, dat voelt voor mij. He, ook al, al ben ik he, niet een jurist. Mm -hmm. uh, je dat je voelt me wel een heel onterecht ja. moment. En je slaapt iemand dat van zijn fiets en je, als, als je begon ja, te geven. Ja, maar je bent ook de kop. staat, ja. dus je kan het wel even lekker doen. Ja. Ja, dus, de, dus ja. het, is, het is een beetje de olifant en de mug. En de, dat ja. lijkt me ook niet wat wij als rechtsstaat zouden. Willen. moeten willen. Ja. Oké, okay, laten we ja. de banken even uh, laten of dwang voor wat het ja. is en even gaan naar de G7. Dat zijn de zeven belangrijkste geïndustrialiseerde landen die investeren: Japan, Verenigde Staten, Canada, Italië. Duitsland, Frankrijk, Frankrijk, Engeland... Um, die zijn bang voor een valutaoorlog. Ze komen deze week bij elkaar en ze willen in een soort verklaring neerleggen... dat uh, zij blijven vinden dat de markt de wisselkoersen van een munt moet bepalen... en dat regeringen dat niet moeten doen. En uh, ik geloof dat ze zich ook een beetje zorgen maken... om het feit dat het IMF zo stil is. Terwijl ze zeggen, als er nou één uh, instantie is... die een valutaoorlog moet zien te voorkomen en hard in moet grijpen, is het het IMF. Waarom komen ze nu op dit moment... Jacqueline, met deze angst voor een valutaoorlog oorlog naar buiten. Ja. Nou ja, omdat je, omdat je het nu ziet. Hè. Je ziet de, de, de eurokoers van de, de yen. Zie je enorm ik zou maar zeggen, wegzakken. De euro wordt ten opzichte van de yen een heel stuk duurder. Kloom, en Japan doet dat zelf. De regering ah, doet ja, dat. Ja, de ja, ja, ja. de, de regering doet dat heel, heel erg bewust. Ja. Die is heel, heel actief bezig om de waarde van de yen naar beneden te brengen. Om zo de export een steuntje in de rug te geven en om zo de groei aan te, aan te jagen. Want je bent goedkoper dan. Ja, je bent goedkoper ja. dat is heel makkelijk. We hadden dat natuurlijk in het begin van de jaren tachtig. In de jaren tachtig hebben we het hier in Europa ook gehad. Toen hadden we nog geen euro. Toen zag je ook vaak een devaluatie van de lieren en van de Franse ja. vooral. Dat was altijd handig, dan ging die exporteren. Dat moest ook vaak, omdat daar de inflatie veel hoger was. Nou, hier is het een heel bewust beleid dus om die valuta naar beneden te krijgen. Nou, dat doet eigenlijk, de dollar doet ook een stuk mee en de pond ook. En ook. de euro is ook nog van die twee valuta's duurder geworden. Dus voor ons in Europa is het inderdaad lastig om met zo'n duurdere euro uh, goed te exporteren. We hebben een aantal landen die weer uh, een beetje op het paard moeten komen, dus dat dat is voor hun lastig, hoewel ik me eerlijk afvraag, hoeveel zij exporteren naar mm -hmm. specifiek deze landen. Dat zal toch waarschijnlijk meer in Europa zijn. Dus dan hebben ze er weer geen last van. Maar het is wel een serieus probleem aan het worden. En ik snap ook goed uh, dat, dat dit op de agenda komt. Maar wat doet ja. zo'n waarschuwing eigenlijk? Ja, wat kan je? Wat voor wat, ja, wat wat doet effect waarschuwing? gaat er nou van uit? Ik bedoel, Japan gaat toch rustig door met het verlagen van die yen? toch? Ja, dan heeft het heel weinig zin, inderdaad. Ja, wat denk jij, Marianne? Nou ja, dit is natuurlijk uiteindelijk de, ook een deel het uitvloerje van de. de, de de, de politiek bijvoorbeeld die Amerika heeft bedreven de afgelopen twee jaar, die heeft ja. gezegd bijdrukken. Dus krijg je heel veel dollars, dus dan mm -hmm. wordt de dollar lager. En want die hebben gezegd, wij gaan het via de, uh, de, de, de PNL laten lopen. We gaan de omzet omhoog uh, draaien. Wij zeggen hier met z'n allen nee. Uh, uh, we gaan uh, zorgen dat we de, de, de, de balans op orde krijgen. Mm. Nou, dus niet uh, naar de, de winst- en verliesrekening. Nee, we gaan de balans op orde krijgen en dan gaan we weer verder. Consequentie is dat je dus geld eruit haalt en je dus weer duurder wordt. Ja. Nou, dat is dus een vrij, die hebben we hier al eens vaker besproken, een vrij basispolitiek... Mm. En als je daarna nog landen hebt zoals China en Japan, die dus gewoon regelrecht ingrijpen. Eh, ja, dan, eh, dan ben je een beetje. Eh, ja, ik vind het als ik heel eerlijk ben, vrij suf. Dat we er nu pas mee komen. Echt waar? een beetje ja. laat. Ja, vind ik wel. Wat, ik bedoel, wat? die oorlog is al gaande. Ik bedoel, de, de, de, in Amerika zitten een aantal nieuwe landen. China is een opkomst. Het stond laatst in de krant dat die meer uh, export hadden dan ja, Amerika. Ja, ze zijn Amerika voorbij. Ja, ik bedoel, geschreven. Japan is er. Wij zitten hier toch nog een beetje te, te suffen. Te, te suffen. Maar, en dan krijgen maar wat en we een dan dan Nou, van, nu, du moment, vandaag nog. Nou, vandaag, <laughs> bijdrukken. We proberen natuurlijk wel te bezuinigen, maar niet totdat je doodgaat. Ik heb ooit eens gezegd, gelukkig kan je flexibel zijn. Ja. Dit is een moment. Je gaat blijf nou niet in één nauwe straat. Maar he, de, de, de zorg ook, pomp er toch wat geld in bij ons. En uh, he, ja, Maak de touwtje wat los. Als je de enige bent die het niet doet, dan ben je wel de Zeg op een gegeven moment. Ja, ja. Ja. Ja, ik, ik, vind het een ik vind het een verkeerd plan. Ik geloof dat Duitsers en Nederland het ook absoluut geen goed plan vinden. De ECB is daar niet voor opgericht. Die heeft maar één taak, en dat is de inflatie zo laag mogelijk gehouden. En niet om de groei uh, te stimuleren. Wat natuurlijk de taak wel veel meer is in, uh, in bijvoorbeeld Amerika. Maar dat is absoluut niet een doelstelling van de centrale bank, hier, de ECB. Dus dat. We moeten ze ook echt niet gaan doen. Het is een hele nee. weg. Maar Chaka Zulu die heeft op een gegeven moment de wedstrijd gewonnen... omdat hij de, de regels van uh, uh, oorlog voeren heeft veranderd. Mm. En dat is voor mij het punt. Maar tijdens de, de regels oorlog. regels zijn veranderd. Ja, ja terwijl, terwijl de oorlog Ja. Tijdens was. de oorlog, was. ja. ja. ja. ja. Nou dus ja de, jullie gaan het daar niet, niet over eens worden. Nee, even nou, gaan nog, nee. even nee. nog snel <laughs> tot slot. Nee, een actualiteit wat hedenmiddag zich in de Eerste Kamer uh, uh, ontrolt. Uh, Stef Blok die heeft een motie van de Eerste Kamer versplaten gekregen... Waarbij, die zeg, waarbij gezegd wordt... die zware regels bij het aflossen van de hypotheek... die moet je versoepelen om allerlei reden, redenen. Er is een meerderheid voor. Hij moest gaan praten. En nu komt Dijsselbloem bij RTL Z hele hedenmiddag. Ja. En hij zegt, Gaat nou, sluit die versoepeling helemaal niet uit. Dus we zijn er politiek uit. Is dit nou verstandige politiek, Marjan Thijssen? Ah, ik denk dat uh, Stef Blok... Ik vind minister Van sneeuw, Wonen. Ja, minister Van Wonen. Uh, Wat doe je honend? <laughs> ja, die, moet, die, die, die kent het volgens mij het politieke spel nog niet helemaal. Dus hij heeft een, een aantal missers begaan. Hij is te luid en duidelijk geweest, zal ik maar zeggen. Dat moet je, je natuurlijk nooit zijn, willen nee, zeggen. En, en aan de enerzijds kan je zeggen dat is een verademing. En anderzijds, uh, je moet zoveel terugnemen. En zeker op zo'n hekelpunt als. Uh, als wonen. Vind ja. je het terecht, Jacqueline? Even buiten, niet zozeer het optreden van de heer Stef Blok besprekend. Maar wat... wat um de oppositie eist. Ik vond dat hij ook wel heel hard had ingezet. Zowel op de hypotheken alles aflossen... als de 2 miljard die die van de woningcorporaties wilden hebben. Dat is wel heel veel. Je, daarmee leg je wel enorm beslag op die, op die, op die, op die bouw- en die woningsector. Waar, uh, je, bent, je hebt over die 2 miljard ja, verhuurders. Ja, ja, ja. Ja. Die, die er moet ja. komen uit de woningbouwcorporaties. Dat is natuurlijk geweldig veel en dat is een enorme belasting. Ik vind dit niet het handigste moment, laat ik dat eerlijk zeggen. Ik snap best nee. dat er wat vandaan moet komen, maar dit is wel heel veel in deze sector. Dus dat er vanuit de oppositie iets, staat, iets komt, dat, is, dat, mm -hmm. dat kon natuurlijk op zijn klompen aanvoelen. Ja. Dat is dan maar je moet op alle terreinen inleven. Ja. Dus maar met die hypotheek, of met de hypotheek. Maar ja. die hypotheek, dat vond ik, als ik heel eerlijk ben, dat je tot nul moet aflossen. Wat dat kan niet. Weet je, dat vind ik echt zinloos. Ik zou het graag willen. Nee, ik niet. Waarom zou ik dat nou willen? Ik ben, ik ben, wij zijn met z'n tweeën. Ik hoef het aan niemand anders laten laten dan aan god weet wie. Nee. Waarom mag ik nou niet tot 50% aflossingsvrij hebben? Nu, hè. Dan hm. zijn we ongeveer 20 jaar verder. Er zit ongeveer 20 uh, tot 30 tot 40% inflatie overheen. What the fuck? Weet je, oh. Het maakt niet meer uit. Dus ja. daar zijn ze echt te strak geweest. Ja. Nou ja, maar, dat en gaan ze dus dan, dan versoepelen. Ja, ja. Maar ja, dat, dat zeg, ziet er nu naar ja. uit dat het gaat versoepelen. Ja, maar als, ze dan ja. ook die ja. miljard, als er dan ook die 2 miljard van die uh, woningcorporaties... als dat ook minder wordt, dan zitten ze wel met een gat... Ja. ja, en dan zullen ze dus en heel erg moeten zoeken klien. waar dan dat geld weer vandaan komt. Want ondertussen uh, ja. moeten we echt heel hard verder zoeken om, om misschien die 3% volgend jaar te halen. Maar daarvan zegt Marjan, ja, maar een maar lager los. Zuidig hoeft niet, allemaal niet zo ontzettend hard, doen ze een beetje soepeler, ja. of niet? Dus ja, dat gat zo, is voor jou niet zo'n probleem uh, dan? Als je maar wel weet waar je het vandaan kan halen, dat vind ik wel. Dus je, je kan niet nu alles laten varen. Maar uh, in godsnaam, kijk wat er om je heen gebeurt. Dat is mijn uh, visie. Goed. Marianne Thijssen hoorde u als laatste. Hartelijk bedankt. Graag tot de volgende keer. En Jacqueline Rijsselijk ook bedankt. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Het einde van de villa. En wij zijn er morgen weer vanaf half vier hier op Radio 1. En zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws zit hier... Niet hier, maar in de studio hiernaast. Maar nu even hier. Voor de gezelligheid. Over die radio -in journaal. En dan gaan we uh, in die twee uur onder meer inzoomen op, uh, op diplomatie op het hoogste niveau. Noord-Korea natuurlijk. De VN-veiligheidsraad buigt zich over die ondergrondse kernproef. Het is meer dan spelen met vuur alleen. Hoewel we het op, op zich wel bekende rituele dans gaan mm -hmm. zien. De sancties, de onthoudingen. Het veto. Het wordt interessant om te kijken wat gaat gebeuren de komende uh, uren. We gaan ook in op een andere internationale netelige kwestie. waar Nicolaas Petter zich waarschijnlijk in zijn graf voor zou omdraaien. Nou, Nicolaas Petter, die ken je natuurlijk wel, of niet? Vertel. Nee. Een wijnkoper uit Amsterdam. Oh. Ze schreef ook het boek... Klare onderrichtingen der voortreffelijke worstelkunst. Uit 1674. Oh, worstelen uit de Olympische Spelen. Inderdaad. En ja. deze man schreef dat boek in 1674. Worstelen is met ingang van 2020 niet langer Olympisch. En dat heeft ja. consequenties. Geen historisch, ik geen historisch inzicht historisch deze mensen. Besef. Ja. Ja. ja, ongelooflijk. We gaan het helemaal uitzoeken. Je nou, de hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Mark Visser. Radio 1. Defensie verkoopt voor 21 miljoen euro aan overtollig materieel aan Jordanië. Het gaat om panzerrupsvoertuigen, tankonderstellen, luchtdoelraketten en granaten. En Jordanië neemt ook een Leopard 1-tank over. Vanwege de bezuinigingen probeert Defensie al geruime tijd verouderd materieel te verkopen. De Tweede Kamer wil dat de horeca helemaal rookvrij wordt. Er zou dus geen uitzondering meer moeten worden gemaakt voor kleine cafés zonder personeel. De Kamer nam met een kleine meerderheid een motie van de ChristenUnie aan. Het kabinet moet nu bepalen wat het met de motie doet. Twee minderjarige verdachten van de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen blijven vastzitten. De advocaten vonden dat de jongens van 15 en 17 naar school moesten kunnen... maar het verzoek is door het gerechtshof in Leeuwarden afgewezen.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 A ah, nee, verkeersinformatie. Er staan een paar korte files aan het begin van de avondspits... rond Amsterdam en Rotterdam. Er is er eentje die opvalt, en dat is die op de A28 bij Utrecht. Van Utrecht naar Amersfoort, tussen knooppunt rijns -Weert en de afrit Den Dolder, twee kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. het over die lening voor de auto, wat kost het ook alweer per maand? Precies 150 euro. Nou ja, iets tussen de 150 en 200 in...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 Goedemiddag. We schakelen vanmiddag met New York, met Peking... met Den Haag en met Seoul. En op al die plekken gaat het over de man uit Pyongyang... de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un. Hoe te reageren op zijn ultieme visitekaartje... de ondergrondse kernproef. Op het Binnenhof gaat alles uit de kast voor een haalbaar woningplan... financieel en politiek. Minister Blok gaat toch weer praten met partijen... die het kabinet in de Eerste Kamer aan een meerderheid moeten helpen. En het nieuws uit de wereld van de abdicatie... Doorgaan, stoppen, een kon nemen. Keer op keer woog ik de opties tegen elkaar af. Ik voelde me emotioneel heen en weer geslingerd. En het was een lang proces om de knoop door te hakken. En die hakte ze door vanmiddag. Ze stopt de koningin van het rolstoeltennis, Esther Vergeer. Te gast in het Radio 1 Sinaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Afscheid van het rolstoeltennis, afscheid nemen andere spelers in Rotterdam... die daar neel nemen aan het ABN-AMRO-toernooi. Uh, Timo de Bakker die hoorde daar niet bij, die plaatste zich vanmiddag al voor de tweede ronde. Zijn tegenstander, de Rus Michael Juschny, moest opgeven in de derde set. Daarna was het de beurt aan Robin Hazen. Hij speelde tegen Gulbis uit Letland. Jan Rolfs in Ahoy, is ook Hazen door naar de tweede ronde? Nee, die, die bakte er helemaal niks van. Maar Goelbis was ook ontketend, door Tim. Die speelde werkelijk een fantastische wedstrijd. Wint de eerste set met 6-2 en ook de tweede set... Walst hij over Robin Hazen heen met uh, 6-1. Hazen maakte te veel en te snel de fout. Hij had eigenlijk totaal geen kans tegen Goelbis. Dus je kunt hem niet terugvoeren op, op de loting... die waarschijnlijk een, toch, toch wat, wat, wat onvertuidelijk voor Hazen was geweest. Ja, Goelbis is toch een jongen die uh, vroeger tegen de top 20 aanzat... Is een tijdje uit de relatie geweest. Maar speelde gewoon fantastisch tennis in een hooi. Was niks tegen opgewassen, Tim. Ja. Ik uh, vertelde al dat Timo de Bakker zich plaatste voor de tweede ronde. Uh -huh. Na opgave van Joesny. Uh, kun je toch wel wat zeggen over het spel van de Bakker... als je dan naar de volgende ronde gaat kijken? Hij begon wat nerveus in de eerste set. Hij werd meteen gebroken. De eerste set gaat met 6-3 naar Joesny. Tweede set, ja, speelde hij een hele goede tiebreak. Die pakt hij met 7-6. En toen op 4-1 in de derde set... Toen moest Juschny opgeven. Het last van zijn heup was er al een beetje aan behandeld. En ja, toen gaf hij op, dat was jammer, eigenlijk voor de derde keer dat Juschny opgeeft in Rotterdam. Hm. Ja, dat is een beetje anticlimax geweest eigenlijk. Ja, zeker. Nou, in ieder geval uh, speelt de bakker uh, tegen Federer. Tenminste, als Federer natuurlijk zijn eerste ronde doorkomt... Uh... Ja, daar gaan we wel vanuit, Tim. Uh, ja, nou, daar gaan we uh, natuurlijk wel vanuit. Die speelt morgenavond. <laughs> en dan hebben we donderdagavond natuurlijk een prachtige wedstrijd. Roger Federer, de grote publiekstrekker in Rotterdam tegen Timo de Bakker. Dat wordt een hele mooie partij. Nou, Dan kijken we daarna uit in ieder geval. Het laatste nieuws vanuit Alhoor, Jan Roels. Dank je wel. Sinds drie uur vanmiddag Nederlandse tijd is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen om te praten over mogelijke strafmaatregelen tegen Noord-Korea. Daarbij zijn natuurlijk alle ogen gericht op China, Noord-Korea's belangrijkste bondgenoot. Want alleen als China daarmee instemt zullen er sancties komen tegen Noord-Korea voor het uitvoeren van die kernproef afgelopen nacht. In Peking, correspondent Marike de Vries. Marike, heb jij op basis van de reacties vandaag al enig idee hoe de Chinezen zich in de Veiligheidsraad gaan opstellen? Diplomaten rond de Veiligheidsraad verwachten dat China waarschijnlijk wel wat sancties zal steunen, maar niet hoe streng de maatregelen tegen Noord-Korea zal laten zijn. Dat is vooral de grote vraag nu. Hè. China heeft de kernproef van uh, bomgenoot Noord-Korea vanmiddag wel in stevige bewoordingen veroordeeld. In verklaring zou de Chinese regering resoluut tegenstander van deze kernproef te zijn. En riep alle landen in de regio op vooral kan te blijven en weer in overleg met elkaar te treden over eventuele nucleaire ontwapening. En ook is de ambassadeur van Noord-Korea in Peking op matje groepen. En dat is iets dat Peking maar heel zelden doet, alleen in hele heikele kwesties. Maar China heeft het in de verklaring dus niet over het steunen van eventuele sancties van de VN-veiligheidsraad. En China heeft het ook niet over maatregelen... Die ze zelf eventueel kunnen nemen. Dus het is afwachten of het alleen maar bij die woorden blijft, in die verklaring, of dat China ook echt bereid is daadwerkelijk strenge sancties te steunen zometeen. Gaan we daar niet op vooruit lopen. We spreken straks met Wessel de Jong, die vanuit Amerika die veiligheidsraadsbijeenkomst volgt natuurlijk. Maar als je even kijkt naar Noord-Korea, ja. hoe reageert het land op al die internationale kritiek die, die toch over hen is uitgespoeld? Ook stevig. Uh, het Noord-Koreaanse persbureau meldt dat Pyongyang nooit zal buigen voor sancties van de VN of van Amerika. Dat ze door zullen gaan met nucleaire tests. Dat er nog wel een vierde of een vijfde kan volgen. En dat ze niet zullen stoppen als Amerika niet ophoudt met de vijandige houding ten opzichte van Noord-Korea. En tot die tijd zal het geen vrede zijn op het Koreaanse schiereiland, zo staat er in de verklaring. Uh, die nieuwe Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un houdt dus zijn rug recht waarschijnlijk ook wel om zijn leiderschap nu te tonen... Hè? in het binnenland, maar ook in de regio. En deze kernproef was natuurlijk al een reactie op de vn sancties van afgelopen januari, hè? die toen opgelegd werden... omdat Noord-Korea een lange afstandsraket had gelanceerd. En nu dreigt Kim Jong-un met weer meer test... als er nieuwe sancties volgen. Dus zo lukt iedere actie weer een nieuwe reactie uit. En dat is natuurlijk wel een lastige situatie, ook voor de veiligheidsraad. Wat betekent dat voor de opvattingen en de opstellingen... van de omringende landen? Dat denk je natuurlijk aan Zuid-Korea, maar ook aan Japan. Ja, vooral in Zuid-Korea en Japan is er fel gereageerd. Um, de regeringsleiders hebben de test natuurlijk veroordeeld, uh, ook in strenge bewoordingen. Maar in Zuid-Korea, in Seoul zijn bijvoorbeeld ook mensen de straat opgegaan om hun woede en misschien zelfs wel hun angst te uiten. Ze hebben een Noord-Koreaanse vlag verbrand en opgeroepen Noord-Korea dit keer streng af te straffen. In Japan en in Zuid-Korea en ook hier in China zitten namelijk sinds kort ook allemaal nieuwe leiders die allemaal getest worden hoe ze nu omgaan hè, met deze situatie. En dat met name door de Amerikanen nauw gelet worden op hoe China hiermee omgaat. Om te zien hoe die nieuwe leiders, Xi Jinping, zich opstelt. Xi heeft aangekondigd een betere verhouding met de Amerikanen te willen. Maar na de vorige test, in 2009, waren de Amerikanen wat teleurgesteld in de Chinese houding. Die eerst ook grote woorden gebruikte. en vervolgens bijna geen sancties steunde. Dus dat is het afwachten nu. Hoe staan die nieuwe leiders in deze regio nu in deze situatie? Marieke de Vries vanuit Peking en in afwachting van die uh, beraadslagingen... de VN, VN Veiligheidsraad. Kijk ook even naar de reactie vanuit Nederland. Uh, het kabinet heeft de kernproef van Noord-Korea veroordeeld... als onverantwoorde provocatie. Volgens minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken... hoopt het kabinet dat de VN Veiligheidsraad vandaag besluit... tot de meest scherpe sancties tegen Noord-Korea. Die proeven zijn gevaarlijk, omdat op het moment dat de Noord-Koreanen een werkende atoombom hebben... die ze kunnen combineren met een raket die ze kunnen afschieten uh, uh, naar andere landen... dan vormen ze een directe bedreiging voor uh, uh, uh, de regio. U heeft die proeven veroordeeld, heel de wereld veroordeelt ze eigenlijk, maar maakt dat iets uit? Ik hoop dat de VN-veiligheidsraad in staat is om niet alleen een krachtige veroordeling uit te spreken, maar ook duidelijke heldere sancties af te spreken, zodat het regime in Pyongyang nog verder wordt afgeknepen. Dat is op dit moment de beste stap die we kunnen nemen. Maar er zijn al heel veel maatregelen tegen Noord-Korea genomen. Dat schiet tot nu toe niet erg op. Ik uh, kan helaas niet om uw conclusie heen. Het is waar, het schiet niet erg op. En de situatie wordt voor de regio wel steeds bedreigender. Zeker voor landen als uh, Japan en Zuid-Korea is het toch wel uh, heel uh, bezorgd. In hoeverre verwacht u iets van China? China maakt ook deel uit van die Veiligheidsraad. Lijkt de nieuwste proeven ook iets scherper te veroordelen... dan in het verleden uh, geweest is. Ik reken erop dat China nu meedoet in de Veiligheidsraad... om te komen tot een sanctiepakket dat uh, tanden heeft. Dat echt uh, pijn doet in uh, Pyongyang. China is altijd bereid geweest om al te scherpe veroordelingen en sancties in de Veiligheidsraad tegen te houden. Daar heeft China een veto, zoals u weet. En ik hoop dat we die situatie nu kunnen voorkomen... door China mee te laten doen in strengere maatregelen. Welk soort sancties zou nog kunnen helpen... vanuit het oogpunt van internationale druk? Want tot nu toe is vooral de, de, de gewone bevolking van Noord-Korea de dupe... en die leidt honger. Ja, en daarom moet je proberen zo scherp mogelijk in te zetten op sancties die het regime raken. De bevolking leeft in bittere armoede. Tegelijkertijd eh, zorgen ze in, in de leiding van het land wel dat ze in luxe leven. Die luxe halen ze uit het buitenland. Daar hebben ze valuta voor nodig. We moeten ervoor zorgen dat ze die valuta niet meer hebben. Althans geen toegang meer tot die valuta kunnen hebben. En dat ze ook die luxe producten niet meer eh, naar Pyongyang kunnen halen. En dat ze zelf niet meer kunnen reizen naar het buitenland. Ik hoop dat dat wel pijn gaat doen. Er zijn ook Nederlandse bedrijven die zaken doen met Noord-Korea. Uh, wilt u dat tegengaan? Ik wil eerst eens precies weten waar het om gaat. Uh, en ik wil in ieder geval dat Nederland in een positie is... om mee te doen aan de meest scherpe sancties ten aanzien van Noord-Korea. Dat kan ook handelssancties uh, betreffen. Uh, dus ik wil niet in een positie zijn dat wij tegen de internationale gemeenschap moeten zeggen... sorry, wij doen niet mee. Nederland wil meedoen aan de strengste sancties. En daarom moet ik precies weten wat die handel uh, op dit moment behelst. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken was dat in gesprek met verslaggever Wilco Boom. De kinderombudsman vraagt kinderen die in armoede leven om hun ervaringen naar hem te mailen. Een op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Via zijn meldpunt kinderarmoede hoopt ombudsman Mark Dullard gemeenten straks beter te kunnen adviseren over hoe zij kinderen kunnen helpen. Kinderombudsman Mark Dullard zei vanochtend in het Radio 1 journaal het volgende. Wil ik heel graag weten hoe groot de verschillen tussen gemeenten zijn. Want wij krijgen te veel signalen binnen... dat de positieve, als wel negatieve voorbeelden te groot zijn. En ik wil niet dat kinderen die arm zijn in Groningen... anders worden behandeld dan kinderen. in. Maastricht, als Goed. overheid, heb je daar een verplichting naar deze kinderen. Om die allemaal gelijk te behandelen. En nu ben ik in Leeuwarden, in de wijk Schieringen. Bij basisschool De Plataan. Schieringen is een van de armste wijken in Nederland... Het is een kleine school, de Plataanschool. 120 leerlingen, 20 nationaliteiten. Maar over armoede praten, ja, dat valt niet mee. Ook niet als je jong bent. Ik, ik heb alles wat ik nodig heb. Ik hoef niet meer. Nee, dat nee, niet. Als kijk. ik iets vraag, krijg ik het. Maar soms krijg ik het wat later als ik het vraag. Kijk. Maar zeg nooit, we hebben geen geld of zo. Maar ik heb ook alles, ik hoef eigenlijk niks. Nee, ik ben blij met wat ik heb. Kun je het aan een kind zien, of ze thuis meer of minder geld hebben? Uh, ja, soms zie je het wel aan de kleren, hoe ze erbij lopen en zo. En als ze weinig eten meekrijgen, soms vergeet ze ook hun eten. En dan kan het zijn dat ze gewoon geen geld genoeg hebben voor het eten. Hoe je het ook hier op school, dat jij weet? Um, ja, sommige kinderen zie ik dat wel, maar daar praat je dan niet over, want het is gewoon sneu. Piet en Katen is de directeur van de Plataanschool. Juist omdat computers, sportclubjes, muziekles niet vanzelfsprekend zijn... biedt zijn school de leerlingen buitenschooltijd wat extra's aan. Uh, wij proberen de kinderen toch zoveel mogelijk activiteiten te, uh, te bieden... op het gebied van uh, sport en ook op het gebied van cultuur. En ja, daar maken toch heel veel kinderen gebruik van. Dankbaar gebruik van. Omdat ze er anders misschien niet mee in aanraking kwamen? Ja, omdat ze er anders uh, niet mee in aanraking kwamen. Wij hebben onderzocht dat veel kinderen niet lid zijn van een uh, sportclub... of een andere uh, club... Dus ja, Wij voorzien in de behoefte. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe gaat dat dan praktisch? Uh, We hebben onder andere uh, studenten van, uh, van het Friesland College, SIOS-studenten. Uh, en die uh, begeleiden kinderen bij allerlei activiteiten na school. Op het gebied van sport. Nou, en dat kost helemaal niks. En voor hen is het een mooi uh, stagemoment, leermoment. En voor hen is het een uh, hartstikke fijn stagemoment. Ja. Dus het werkt het beste uit aan alle kanten. Vlak bij de basisschool ligt het wijkcentrum. En hier wordt ook het een en ander voor kinderen georganiseerd. Hieronder ook. dat is dan het jeugdwerk. Tijdens schooltijd zijn hier vooral volwassenen te vinden, geen kinderen. Friedens van den Berg. Maar dit is de ruimte waar na drieën de kinderen achter de computer kruipen. Ja, op de maandag, woensdag en vrijdag... Uh, komen de kinderen hier uh, lekker computerspelletje doen. Uh, plezier maken. Uh, ja, gewoon omdat ze, uh, denk ik, toch thuis uh, die plezier... of niet hebben of niet uh, kunnen ervaren. Omdat ze geen uh, computer hebben. En hoeveel kinderen maken daar gebruik van? Ongeveer 16 uh, kinderen op uh, maandag en vrijdag. En woensdag hebben we vanaf 1 uur. Dus dan komen het dubbele aantal. Dus je ziet ongeveer op 32 kinderen. Nou, het jeugdhonk. Oh. Het jeugdhonk. Ik kan me voorstellen dat dit een uh, populaire plek is. Ik zie uh, tafelvoetbal, biljarts, uh, wandschilderingen, een, een zitje, een barretje, Zit je, televisie. Uh, televisie. Ja, ja echt, echt voor de jeugd. Uh, graffiti hebben ze zelf mogen uitkiezen en zelf ideeën kunnen aanleveren. Echt het gevoel geven van nou, dit, is, dit is jullie ruimte. Armste wijk van Nederland, dat klinkt altijd een beetje verdrietig. Maar als ik zo kijk, hebben de kinderen hier op zich weinig reden om verdrietig te zijn. Nee, daarom als, als, als, als je de ouders bevraagt van, goh, hoe vind je dat? Dan zeggen de ouders, daar merk ik helemaal niks van. Mijn kinderen krijgen hier in deze wijk de mogelijkheden om, uh, om, om wel te, uh, zich te kunnen ontplooien. En dat geld, dat, dat, dat is dan minder belangrijk voor hun. Misschien moet de conclusie wel zijn dat als je als kind in armoede opgroeit... Je beter af bent in Leeuwarden, in een wijk als Schieringen, dan in... Nee, laat de kinderombudsman die plaatsnaam maar invullen als een onderzoek klaar is. Zij Karin Alberts. <tied> Internationaal Olympisch Comité heeft vandaag besloten om het worstelen van het programma te halen. Vanaf 2020 is het afgelopen. Straks een van de Nederlandse worstelkampioenen over dit besluit. <tied> Eerst naar Weyland-Zwaan bij de AWB. Goedemiddag, Wernand. Goedemiddag, Tim. De avondspits zal bescheiden blijven. Dat zien we nu ook. Staan een paar korte files rond Rotterdam en Utrecht. De langste file staat nog op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de Afrit ten Dolder, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdiep. Het blijft koud de komende dagen. Gerrit is nu bezig met de temperatuur op een rijtje aan het zetten. Tussen even muziek REM, Imitation of Life. de band bestaat niet meer. Toch een band die we ons herinneren als joh, licht deprimerende muziek. Dat was dit nummer zeker niet. Imitation of Life uh, uit het album uh, Reveal 2001. Gert, weet jij dat ook weer? Gert Hiemsta, goedemiddag. Ja, dankjewel. Uh, ik vond het helemaal geen deprimerend weer. Vandaag hebben vanmorgen een heerlijke woning gemaakt. Het was niet zo winderig zoals dat gisteren was. Het was best uit te houden op deze wintersdag. Ik was wel extra, extra aangekleed, hoor, moet ik wel okay, zeggen. ja, je, je raakt er toch aan gewend, hè? Ja, ja je gaat toch wat maatregelen nemen. Nou, het is wel zo dat we vandaag grote verschillen in het land hadden. Want er was een groot gebied waar de zon scheen. Maar er, was, er waren ook grote gebieden waar het uh, zo'n beetje de hele dag bewolkt is geweest. En dat laatste vooral in de zuidelijke helft van het land. En ook in het noorden. En daartussen in een gebied, zo'n beetje van Noord-Holland over Flevoland naar Overijssel toe... waar de zon lekker scheen. En ik denk dat jij daar net aan de rand daarvan zat... Um, ja. Dus het weer had een beetje twee gezichten vandaag, een beetje afhankelijk van waar je was. En um, ja, ja, jij vond het dan niet koud qua wind, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het toch okay. nog wel zelf wel wat koud vond. Jij maar bent expert. Geval... <laughs> nou ja, goed. Maar in ieder geval zal de wind morgen duidelijk minder zijn dan vandaag. Dus okay. morgen moet het sowieso een stuk minder koud aanvoelen. En gaat die temperatuur ook licht omhoog de komende dagen? Morgen nog niet, donderdag ook nog niet... maar in de loop van donderdag naar vrijdag... dan vindt er wel een verandering plaats. Er passeert dan een front. En daarachter zit minder koude lucht. En dat zal vooral vrijdag merkbaar zijn. Dat blijft dan ook zo het weekend. Dus dan hebben we temperaturen s'nachts rond het vriespunt... en overdag wordt het ons zo'n 5, 6 graden boven nul. En dat is toch een heel groot verschil met vandaag en ook met morgen... Want het blijft toch nog wel eventjes wat, uh, ja, wat winters aandoend weer. Maar ja, jammer genoeg is het niet heel erg koud. Want ja, anders hadden we misschien nu ijs gehad. Maar ja, dat valt toch een beetje tegen. Het is ook nooit goed, hè? Nou ja, we kunnen ons er druk om maken, maar het wordt er niet anders van. Het is zoals het is. Maar uh, ja, het gaat inderdaad wat veranderen. En die, die verandering vindt plaats uh, van donderdag op vrijdag. Gerard Diemstra, dank Roken in kleine cafés, het kan nu nog, maar binnenkort niet meer. De Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een algemeen rookverbod in de horeca... en dus zullen alle uitzonderingen, zoals voor kleine cafés, weer worden teruggedraaid. Josephine Trehy ging naar zo'n klein café waar nu nog gerookt mag worden. Marija is de barvrouw hè, van uh, Café Klopt. We zitten hier al 40 jaar. Ik word er een beetje moe van. Het zou best niet helemaal goed zijn, maar er zijn heel veel andere dingen die niet goed zijn. Hoe is dat nu de afgelopen jaren gegaan bij jullie, sinds 2008, toen het rookverbod werd ingesteld? We zijn begonnen om ons er niet aan te houden. En toen hebben we twee bekeuringen gehad. En toen zijn we gestopt met roken hier. En toen het hoge beroep, het zegt, diende voor Breda en Groningen, van uh, Café de Kachel. 2010 was ja. dat? En uh, dat ze dat gewonnen hebben, toen zijn wij gewoon weer gaan roken. En uh, tot nu toe, zeg maar. En nu wordt alles weer teruggedraaid waarschijnlijk? Ja, het wordt allemaal teruggedraaid. Het is gewoon vervelend. Mensen willen gewoon gezellig uit. En dan moeten ze buiten gaan staan. Een café staat voor gezelligheid. En dat wordt nu gewoon kapot gemaakt. Meneer zit hier een kopje koffie te drinken. Ja. sigaretje erbij? Ja, lekker. Kan het ook zonder? Bijna niet. Bijna niet. Nee, jongen. Als u ergens wat gaat drinken, dan moet het wel een rookcafé zijn. Dan moet het een rookcafé zijn. Ja, ja. En even buiten roken? Zomers gaat, maar winters niet. Maar binnenkort uh, kan het hier ook niet meer, hè? Ja, dan moeten we roeien met de riemen die we hebben, hè. Ik ben er niet blij mee, nee. Gaat u weer actie ondernemen, of nou, wat is het plan? Dat weten we nog niet. We zijn sowieso bezig met een aanvraag voor een serre bij ons voor de zaak. Maar dat doet de gemeente weer moeilijk over. Dus die staat er nog niet. De alternatieven zijn nog niet bekend. Na het rookverbod waar vanmiddag de Tweede Kamer uh, in, mee in heeft gestemd. Het is nu een feit. We gaan het hebben over worstelen. Dat is na de Spelen in Rio in 2020 niet langer olympisch. Het IOC heeft besloten om de sport van de lijst van zogeheten kernsporten te halen. En daarmee is de kans dat er in 2020 nog olympisch wordt geworsteld... Heel, heel, heel erg klein geworden. Bert Kops, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zoon van Bert Kops, junior, allebei, vader en zoon. Uh, uh, een van de grote uit het Nederlandse worstelen. En dan krijgen vandaag dit soort berichten te horen. Wat dacht u? Ja, nou, dat is uh, zeer triest. Dat is, uh, ja, dat is een klap in mijn gezicht, keihard. Uh, ik, ik denk, uh, wat is dit nou? Een klap in uw gezicht? Het komt uh, als een verrassing? Ja, dat kwam dus een complete verrassing voor mij. Ik, uh, ik heb wel een jaar geleden wel uh, dingen, geruchten gehoord. Dus dat ze het Griekse Romeins worstelen misschien af hadden schaffen. Maar uh, niet dat ze ook vrijstijl worstelen afgaan. Dat uh, is complete verrassing. Precies, want er zijn de twee verschillende stijlen. Griekse Romeins waarbij je met de benen en de voeten mag worstelen en vrij ja, worstelen. Is... Alle, mag je het hele lichaam uh, vastgrijpen als dus wist toch? Vrij stijl mag je ook de benen erbij pakken. Griekse Romeins ja. niet. Dat is mijn bovenlichaam. Uh, nu dus geen Olympisch worstelen meer. Wat betekent dat met name voor de toekomst die hardop droomt van Olympisch worstelen? Nou, dat is, een, uh, dat is uh, nou, niet leuk natuurlijk. Het is heel demotiverend. Ik bedoel, uh, ik heb een, uh, wel een paar jeugdige talenten rondlopen. die over drie, vier jaar nog niet klaar zullen zijn. maar over vijf, zes jaar dat ze wel uh, ja, dat echt wel uh, toekomst in zitten. Ja, die, die zien het zo uit elkaar knappen. Wat, wat, vertelt Olympische... u, wat gaat u hen vertellen? Ja, kijk, ze weten het allemaal. En uh, ik ben al gebeld een aantal keren. En die jongens zijn echt wel heel zelf, Maar ja, uh, er is nog geen eindbeslissing gevallen. Misschien dat ze wel zeggen in september van... Uh het worstel is toch attractiever. Misschien dat, dat we dat wel laten. Dat, dat, is hoop. dat is de hoop die we nog hebben. Ja, want het moet nog worden bekrachtigd hè? door het IOC-congres. Dat ja. is in september. Jullie zijn wel op een lijstje van acht sporten die mogen strijden. Misschien om één plek in 2020. Maar het ziet er, het ziet er niet best uit. Mist, mist het een, een, een goede lobby bij het IOC? Ook vanuit Nederland bijvoorbeeld? Nou, nee, dat denk ik niet. Dat, uh, nee. kijk, In de wereld uh, zijn we de internationale worstelbond, te er zijn meer landen bij aangesloten dan bij de FIFA. Ja, dat zegt echt genoeg. Ik bedoel, uh, over de hele wereld wordt er geworsteld En uh, ja, alle landen zullen wel keihard hun best doen nu om dit terug te draaien. En uh, ja, ik denk dat wij er weinig, uh, ja, weinig aan kunnen doen. Ik geef u 30 seconden om te vertellen waarom Olympisch worstelen Olympisch moet blijven. Tijd gaat nu in. Oké, okay, nou, Olympisch worstel moet Olympisch blijven, omdat het om te beginnen de, uh, de alleroudste Olympische sport is. Het is een van de zwaarste sporten die er maar is. Het is gewoon uh, de meest eerlijke sport. Man tegen man, zonder wapens, zonder gekkigheid. gewoon tegen elkaar worstelen. Knokken en uh, ja, noem maar op, het is, uh, het is een supermooie sport. En uh, ja, het is belachelijk. Ik heb er geen andere woorden voor. Je bent, bent, bent echt geraakt van slechte nieuws. Ja, ik ben echt geraakt, absoluut. Ik, uh, het is natuurlijk mijn hele leven, het worstelen. En, dan, uh, ja, en als je dan uh, dit te horen krijgt, dat het niet meer Olympisch wordt, ja, Dat is gewoon naar. En Nederland heeft nooit een medaille gewonnen sinds 1896? Nee, nee. nee mijn en... vader had een grote kans in 72. Maar dat ging niet door ja, vanwege... Ja, moord te kunnen. ja. Hij, hij is toen weggegaan omdat de, de Palestijnse gijzeling zijn moordactie toen ja. München verstoorde. Uh, oh. U hebt nooit Olympisch geworsteld, maar wel een van de grote. Ik wens u veel succes met uw uh, jonge talenten, al dan niet Olympisch in de toekomst. Ben Bert Kops, oh, junior. Ik dank u hartelijk. Vrije bedankt. Sportschoolhouder, actief in de worstelsport, niet langer Olympisch. Vanavond, BNN Today. Ik heb een, een, een groot deel van mijn leven carnaval gevierd. Ik vind het wel mooi. Ge Geweest. Geweest. Punt. Ja, punt. Ja. <laughs> Vanavond om half negen op Radio 1. En ze willen toch bij Bergen ze toch die CO2 onder de grond pompen? Ja, dat gaan ze niet door toch geloof ik. Nee, daarom. Dat kunnen ze ja. nu toch daar <laughs> ja. doen misschien. Dus er gaat het op oplossingen te over. Toch? Luister en kijk mee op radio1.nl. is ook een poppetje dat meisje. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.